Een wintersportvakantie is nog altijd duurder dan een zonvakantie. De Britse zanger en gitarist Eddie Amu is overleden. Amu was prominent lid van de soulformatie The Real Thing. Die band scoorde in de jaren zeventig hits met You To Me Are Everything... en Can't Get By Without You. Amu was een van de zangers van The Real Thing. Daarnaast schreef hij veel nummers. In verband met het overlijden van Amu zijn alle optredens in maart geannuleerd...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 Ja, ik grijp dit moment even aan om je te vertellen over mijn buurman. Hij haat alles wat neukt en ademt. En iets waar ik zoveel mogelijk rekening mee probeer te houden. Ademen doe ik daarom echt alleen als het heel echt nodig is. Hij staat vaak voor de deur. Met stoom uit zijn oren galt hij plat Amsterdamse scheldwoorden mijn woonkamer in. En vertelt hij over zijn onregelmatige werktijden. Ploegendienst is het voorstadium van de hel. Al dus deze vleesgeworden hoop frustratie. Hij is in kruising tussen Johan Kruif en een Jehova's getuige. Tweebenig en razendsnel manoeuvreert hij zijn voeten tussen mijn voordeel, voordeur en ongevraagd komt hij binnen. Mijn buurman heeft het heel zwaar. Een heel zwaar leven. Brigitte Kaandorp schreef er een liedje over. Een nummer dat hij ronduit kut vindt. Dat ligt niet aan Brigitte Kaandorp. Van alle muziek krijgt hij de zenuwen en de tyfus. Althans, dat denk ik omdat hij het steenvast tyfusmuziek noemt. Wanneer ik voor het middaguur een stofzuiger door mijn woonkamer jekker, vraagt hij zich hardop af wie er verantwoordelijk is geweest... voor mijn mislukte opvoeding. Jouw moeder was het niet, antwoordde ik laatst. Hij praat... Jij praat niet over mijn moeder, antwoordde hij. Iets wat ik weer niet mag doen... Fietsen moeten van mijn buurman allemaal in het fietserrek. Iets wat, als er genoeg fietserrekken zouden zijn, niet te veel gevraagd is. Helaas wonen mijn buurman en ik in Amsterdam, waar vrije fietsenstallingen net zo zeldzaam zijn als neukende panda's. Gelukkig voor mijn buurman komen die hier niet voor, want neukende panda's schijnen enorm veel herrie te maken. Fietsdomino, dat vindt hij echt heel erg leuk. Dan geeft hij een zetje aan een fout gestalde fiets en lasert de hele rij om. Soms maak ik, maak ik dan een Instagram-filmpje... en post ik het met een emoticon van een middelvinger. Dat vind ik dan weer leuk. Vanavond vier ik mijn verjaardag. nou ja, eigenlijk morgen. Iets wat ik hem persoonlijk aandoe. Dat vertelde hij mij vorig jaar in ieder geval. De vraag is dan ook niet of... maar hoe laat hij klagend en wit heend binnenstormt. Aan originaliteit geen gebrek van zijn kant, want van pleuris tot de tering... elke keer verrast hij me met een bijvoeglijk naamwoord. Ik zit eraan te denken om hem vanavond op mijn beurt te verrassen... door de gasten te vragen om zich bij het horen van mijn deurbel... te verstoppen in mijn woonkamer. Is de man eenmaal binnen en klaar voor zijn monoloog... dan zal iedereen tevoorschijn springen en heel hard surprise roepen. Misschien is er confetti. Misschien durf ik het. hier op NPO Radio 1. En je luistert naar de nacht van de radio hier op Radio 1... het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen. Ik vertelde je net een verhaal... maar ik had een kleine vertraging op mijn koptelefoon... dus het kwam er niet helemaal lekker uit. Excuses daarvoor. Maar we gaan verder op zoek naar verhalen. Gemaakt door kunstenaars, podcastmakers, muzikanten en opiniemakers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 Doe glimlachen, aan het denken zetten. En ten alle tijd kan je daarop reageren. Ik noem nog één keer telefoonnummer 0800 1121 of de radio 1 app. En zoals elke week gaan we luisteren naar opiniemakers in het Joop Café. Dit is hoe het werkt. We gaan zo meteen luisteren. En uh, wil je daarop reageren, dan kan je gewoon bellen. Tijdens het uh, uh, fragment. Zo. Tijdens het fragment kan je bellen naar 0800-121... en dan krijgen jullie ze aan de telefoon. En misschien spreken wij elkaar dan zo meteen. Nu echt door naar het Joop Café. Francisco van Jolen en Hasna Elmaroudi. Zij praten over het gebruik van social media. Uh, aanleiding was het nieuws rondom een Belgische fitnessblogger. Niet zo heel lang geleden starten ze Ashi and Friends. Filmpjes waarin ze kinderen aanzet tot sporten. Maar is dit alles niet een tikkeltje overdreven? Er wordt... De druk niet steeds hoger en groter door het gebruik van social media. Je hoort het in het Joopcafé. Het Joopcafé. En in het nieuws, uh, vooral in België, is nu heel erg veel verontwaardiging over een Ashley Binds, een fitnessblogster, die um, Video's maakt, fitnessvideo's voor kinderen van 1 tot 6 om ze uh, aan het sporten te krijgen. En dan zou je eens denken, nu in deze tijden van, uh, nou ja, waarbij steeds meer mensen obesitas hebben of ongezond eten, is dit wel een goed ding. Kinderen sporten te weinig, wordt er heel vaak gezegd. Nou, leuk, uh, fitnessvideo's voor kinderen. Maar de reactie is eigenlijk het uh, ja, tegenovergestelde: men is heel erg boos over de video's die ze maakt, omdat ze kinderen eigenlijk ja Een beetje opzadeld met een soort laag zelfbeeld. Nu al. Dan ben je twee. En dan wordt oh, je verteld hoe je squats moet doen. Het is geen grapje. Dat doet ze echt. Wat zijn squats? Squats zijn oefeningen waarbij je je bilspieren kunt trainen. Dus dan ga je ja, door de knieën. En dan, en, weer, en dan weer op. Ja, daar komt het op neer. Een soort zithouding is het meer. Um, alsof je in een stoel gaat zitten en dan weer, gaat, en dan weer, op, ja, weer rechtop gaan staan. Um, en... De vraag is nu, van, ja, moeten, moeten kinderen die zo jong zijn... wel met hun gewicht op die manier bezig zijn? Nee, wat mij betreft is het antwoord daar uh, heel duidelijk nee op. Maar moet de samenleving op naar een andere manier toe... om kinderen um, ja, aan het bewegen te krijgen? En volgens mij gaat het vooral over nou, ja, lekker buitenspelen... voetballen, uh, klimmen, klauteren. Uh, wat vind jij van die video's? Ja, maf. Want ja, ze, ze heeft dus ook een bikini aan. Ik vind, ik vind het een beetje, een beetje vreemd dat ik denk... ja. Als je zo jong bent, is het gewoon heel fijn als je eens een keer niet naar een scherm kijkt. Dus daarmee te beginnen. En Ik begrijp heel erg de incentive van kind, dat je kinderen aan het sporten wil krijgen. Dat snap ik. Um, ik denk dat veel ouders dat ook graag willen. Dat ze ofwel op turnen gaan of voetballen of schaatsen. Noem het maar op. Er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Maar het, um, het element van samen spelen met andere kinderen... samen sporten met andere kinderen... lijkt mij een stuk belangrijker dan, dan naar zo'n schermpje kijken. Ja, mijn ouders willen toch ook dat uh, hun kinderen gaan sporten... omdat ze dan samen iets met andere kinderen doen? Ja, juist, juist. Dus dat, dat is waar het om moet gaan. En ja, op, op de sportschool kun je ook een scherm neerzetten... en dan uh, samen daarnaar gaan kijken. Maar dat is toch anders. Dat kan bij mij op de sportschool bijvoorbeeld. En je merkt gewoon dat ja, die lessen tussen aanhalingstekens... daar komt geen hond op af. Want ja, je wil niet naar een scherm kijken... maar je wil gewoon lekker met elkaar... Sport er sowieso kinderen bij jou op de sportschool. Ja, en, maar dat zijn dus ook uh, hele leuke judo-lessen, bijvoorbeeld die ze dan kunnen volgen. Um, uh, dansen, dus dat soort dingen. Of zwemles is er ook voor de, uh, de gruppies. Maar dat is, dat, ja, dat doe je samen. En dat, dat geeft je het hele idee van. Drie, vier, vijfjarigen die push-ups doen. Dat vind ik een beetje vreemd. Is ze populair op Instagram? Ja, ze is, ze is ontzettend populair. Uh, ik heb hier... Even kijken, ze heeft 910.000 Instagram-volgers. Als ze die niet allemaal gekocht heeft? Nou, ik, ik, maar ik denk nu met al deze ophef dat het er alleen maar meer zullen worden. Um, dus ja, nee, ze is, ze is echt ontzettend populair. Het, is, het loopt niet in de miljoenen zoals een aantal andere Instagram-mensen, uh, uh, maar... Toch, 910.000 volgers, dat zijn er echt wel wat. Yeah. Is het niet... Uh, uh, nou, er komt protest tegen, want kinderen horen bij elkaar te spelen. En dit is eigenlijk toch wel, zou je kunnen zeggen... Um, in, ja, een exponent van het probleem met sociale media. Yeah. Dus je ziet dat uh, kinderen horen uit buiten te spelen. die ja, wordt dan geleerd naar een Instagram-account te kijken... of naar filmpjes te kijken op een scherm, om dan te gaan bewegen... Wat ze moeten gaan doen omdat ze te weinig bewegen, omdat ze niet buiten komen. En dat wordt allemaal gedaan door iemand die daar probeert geld aan te verdienen. Ja, ja en um, nou dat. Ik vind het sowieso fascinerend hoe kinderen met uh, sociale media omgaan. Met Instagram, maar ook met YouTube. Nou ja, zoals gezegd, mijn dochter is drie. En ze weet feilloos hoe ze met YouTube om moet gaan. En hoe ze kan zoeken erin. Ze kan nog niet tikken. Maar ja, je, als je op het ene filmpje klikt... dan word je zo doorverwezen naar het volgende filmpje. En um, in het begin waren dat vooral tekenfilms waar ze graag naar keek. Maar inmiddels is het al zover dat ze het liefst naar reclames kijkt van speelgoed. Um, nou, er zijn allerlei... Uh, YouTube-sterretjes die dan bijvoorbeeld ook hun speelgoed uitpakken, die cadeautjes krijgen en dat dan laten zien van hey, dit, heb, dit is wat, wel, wat ik allemaal heb. En, is, en mijn dochter wordt daar zo hyper van dat ze dat spul ook allemaal wil hebben. Dus als ik haar, haar gang heb. Zelf... Dat is wel meestal het idee achter reclame. <laughs> ja, nou inderdaad, maar het, het, de, de manier waarop het gaat is, is heel bijzonder. Dan heb je een, een, bijvoorbeeld een jong meisje van een jaar of twaalf, dertien. Nou dat vindt mijn dochter fascinerend, want die kijkt op tegen jonge meiden. Um, die dan 20, 30 cadeautjes mag openmaken. Um, met allerlei spul, wat mijn dochter dan. Van, mijn dochter van drie, dat, die dat wel graag wil hebben. Um, maar stel nou dat je een kind hebt van tien of van elf. je dat, de, Ze krijgen een bepaald beeld van, van de wereld. Dat ze alles maar kunnen hebben. En dat de wereld bestaat uit cadeautjes. En. en ja, ik las een artikel bij op de Statesman. En daar, dat ging dan over uh, make-up. Want je hebt ook ontzettend veel van die beauty-vloggers. Um, die bijvoorbeeld over de maand januari dan vertellen. wat, ze, wat hun beste fondsen van de maand januari waren. Uh, in één uh, kort filmpje. Nou, daar kijk je naar en dan denk je. Nou, dat, dat is allemaal echt wel heel erg mooi. En dat ziet er goed uit. En een mooie lippenstift, een mooie blush, een mooie foundation. Um, maar wanneer je de prijswerk optelt van de producten. die ze alleen al in de maand januari. Aanprijzen, dan kom je gewoon nog gauw over de 5, 6, 700 euro uit. Um, niemand geeft dat bedrag per maand uit aan make-up. Waarom zou je zoveel make-up heb je niet nodig? Ik denk dat ik in mijn leven nog niet zoveel geld heb uitgegeven aan make-up en dat zegt wat. Um, maar er zijn genoeg meiden die, uh, nee, die naar zo'n vlog kijken en dan denken, oh ik moet dat hebben. Want ja, dat is het laatste en dat is het belangrijkste en een soort koopzucht krijgen. En misschien wordt er ook wel heel erg ingespeeld op hun. Wat je zei aan het begin aan je onzekerheid. Je, hebt de, de, je moet dan allerlei normen voldoen. Dus. Ja, ja, nou zeker weten. Dus, en, de, de, dus die onzekerheid die wordt dan gevoed door een soort super. Um, ja, dat, dat, die koopzucht. Um, maar ja, dat houdt niet op. Want in, maand, in de maand februari zijn er weer nieuwe producten die je moet hebben. En nee, dat, gaat maar door, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Volg jij zelf uh, fitnessbloggers? Ja, ja, ja, ik volg echt heel veel fitnessbloggers. Um, ik, nou, ik, ik hou heel erg van hardlopen en van fitnessen. Um, dus ik vind het altijd wel interessant om te kijken... naar wat voor, soort, ja, wat voor oefeningen doen ze en wat eten ze enzovoorts. Nou, als ik zo zou eten, dan ja, ik denk ik dat ik daar heel ongelukkig van zou worden... of als ik zoveel zou sporten als veel van die fitnessbloggers doen. Maar dat besef dat, dat ik... Ik heb een gezin, ik heb een fulltime baan... Ik reis op en neer van Rotterdam naar Hilversum. Weet je, Er is maar zoveel tijd in een dag om uh, te kunnen hardlopen... of om aan mijn eten te kunnen besteden. Maar die fitnessbloggers, dit, dit, is, hun, um, ja, dit is hun leven. Hun werk. Dit is hun werk. Dus op het moment dat je dat doet, op die manier krijg je een heel ander uh, beeld Dus, dus dan kan je, je, je Instagram-account kan er anders uitzien. Maar er zijn talloze mensen die kijken naar zo'n Instagram-account... en die streven dat dan na. Maar dat, dat gaat niet, tenzij het je werk is. En dat besef um, is er, denk ik, nog voor heel veel... Ja, ik... nou, mensen hebben misschien toch het, niet het idee dat ze naar reclame zitten te kijken. Ik, ben ermee, ik, ik, dus ook, ik heb een tijd op Instagram... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, fitnessbloggers of er mensen die rennen, gevolgd. Omdat ik merkte dat me dat ook stimuleerde. Ja. En dan zag ik dat. En dan uh, dacht ik: oh ja, ik moet ook weer eens gaan hardlopen. Ik merkte ook, eh, ik uh, deed op Instagram ook wel uh, plaatjes posten van als ik weer eens wat gerend had, dat dat voor andere mensen stimulerend werkte. En dat is ook zo. Want ik ik um, DM dan bijvoorbeeld op Instagram ook met een aantal hardlopers. En weet je, als ik dan een tijdje niet zo'n foto gepost heb van dat ik heb hardgelopen, krijg ik een DM met je met Joel, hey, uh, Hoe gaat het met je? Uh, heb je nog last van je knie? Dus er ontstaat ook een hele fijne community en dat is ook heel leuk en dat is ook heel goed. Um, alleen de realiteit is wel dat ik, ja, behalve dan toen ik aan het trainen was voor de marathon, heel heftig. Maar dat, dat ik niet elke dag kan hardlopen en dat, ik niet, uh, dat het ook niet gezond is om dat te doen op die manier. Um, je loopt jezelf letterlijk en figuurlijk voorbij. Um, ja, Maar ik ben er een beetje afgehaakt omdat het toch... Um... Bijna allemaal reclame is. En sterker nog, dat, daar werk je zelf ook aan mee. Ik gebruik dan een app om, te, om je uh, uh, snelheid te meten en om de afstand te meten. En, nou, en dan kan je daarmee handig op Instagram een afloop een uh, plaatje neerzetten met een foto. En dat is dan mooi gemaakt. Maar ja, dat is ook weer reclame voor een uh, sportmerk. En, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Nou, ik moet zeggen, ik ben dus ook gestopt met... Um, nou, ik gebruik heel af en toe de app als ik een lange afstand doe. Gewoon om te weten van hoeveel heb ik nou precies gelopen. Maar verder uh, ben ik gestopt met de app gebruiken. En wat, nou ja, dan, dan merk. Waarom ben je daarmee gestopt? Nou, omdat ik dan... Um, in eerste instantie was het fijn om te weten hoe hard ik liep. Of hoe snel ik liep. En wat, welke afstand dat was. En om dat te kunnen delen. Maar ik merkte ook dat ik dan... Als ik dan te langzaam liep voor mijn gevoel dan raakte ik daarvan in paniek. Dan was het niet snel genoeg en dan moest het nog harder. Terwijl, ja, ik moet gewoon aan afstand lopen. En het maakt niet uit of ik dat nou... Um, of ik daar of ik nou zes minuten over een kilometer doe... of dat ik daar nou vijf minuten over doe. Ik moet gewoon die afstand lopen. Punt. Dus ik ging... Dus, er het, het, het, het ontstaat een soort gekke concurrentie met jezelf. En nou, daar had ik eigenlijk genoeg van. En de grap is dat je dan inderdaad... omdat ik altijd maar um, alles deelde wat ik, wat ik had gelopen... of um, nou ja, ook in die app zelf kun je ook zien wie op nummer 1 staat. Wie heeft de meeste kilometers deze week of deze maand gelopen? Um, dat Nu ik daar niet meer tussen sta... dat ik dan weer van andere vragen krijg. met Ja, maar loop je nog? Ja, ik loop nog. Ik, ik deel het gewoon niet meer met de hele wereld de hele dag door. Elke dag. Ik heb het met... Uh, uh... Ik loop ook en ik ben, zoals je weet, nogal onhandig. Met mij, mij gaan dingen mis en zo. Dus als ik dan met, uh, dan heb ik een, uh, moet ik die app starten en die doet het dan niet goed. Of ik, uh, onderweg wil ik dan een foto maken. En Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt en ik merk dat ik uh, veel rustiger loop. Ik ben je wordt dat zen-moment... wat je op een gegeven moment hebt als, als je aan het lopen bent. Hè, na een kwartier of na twintig minuten. Dan uh, ja, voel je dat je hoofd leeg is. Dat bereik je niet op het moment... dat je de hele tijd met je apps bezig bent. Ja, en als je dus de, hele, de, de, de vraag wordt dan... waarom ben je aan het hardlopen? Ben je aan het hardlopen omdat je het zo graag wil delen met de wereld? Of ben je aan het hardlopen omdat je dat voor je eigen gevoel... gewoon voor je gezondheid wil doen? En omdat je het lekker vindt? Wil je tot rust komen op zo'n moment? Nou ja, dat is waarom ik hardloop. Um, en ik ga niet... Ja, ik ga niet een marathon lopen, omdat ik dat nou zo graag met de hele wereld wil delen. Van, kijk maar eens, ik heb een marathon gelopen. Je luisterde naar het Joop Café. Je hoorde Francisco van Jolen en Hasna Elmaroudi. En zij hadden het gebruik, uh, praten over het gebruik van social media. En de aanleiding was het nieuws rondom de Belgische fitnessblogster. Ashni Bynes. En zij startte. Ashni and Friends, een filmpje waarin ze kinderen aanzet. Tot fitness. Um, en je kan bellen naar 0800-1121 of je kan een berichtje sturen naar de Radio 1-app en dan praten we verder. Aan de telefoon heb ik Robin, goedenacht. Hoi, hey, goedenacht. Hé hey, Robin, je hebt geluisterd. Ja, en ik, ik wilde eigenlijk niet bellen, maar ik zat me een beetje op te vreten. Ik, ik vind die mevrouw, uh, ik ben het naam even kwijt. Hasna Elmarudie? Uh, ja, die bedoel ik. Die vind ik zo hopeloos ouderwets aan het doen. Mm -hmm. um, ze heeft het ook op een gegeven moment heeft ze het over uh, advertenties die dan nou op social media voorbij komen. Of filmpjes op YouTube die mm -hmm. de kinderen dan kijken. En dan willen ze alles hebben. Ja. Maar dat is toch van alle tijden. Alleen vroeger stond het in een, in een blaadje. Of in, in iets anders dan wat, wat de jeugd keek, weet je wel? Ja. Ze, ze, wij, ze doet nu alsof het op social media staat. Dat het veel erger is. Dat, dat vind ik een beetje gek. En ik denk ook wat, wat ze zegt. Want ze doet net alsof. ...kinderen uh, alleen nog maar achter een iPad of achter een scherm zitten. Ik vind, ik heb zelf nog geen kinderen... ...maar ik vind dat je daar als ouder uh, net zo verantwoordelijk voor bent. Je moet je kind mm -hmm. wat mij betreft niet de hele dag achter een iPad zetten... ...maar af en toe naar buiten sturen. Ja. En ik... daarnaast kan je zelf als ouder nog bepalen... Uh, ...wat kinderen op elektrische apparaten kunnen zien. Dus in plaats van de iPad af te geven... ...kan je er ook die manier gebruik van maken bijvoorbeeld. Ja, maar ja, aan de ene kant zeg jij... ...het hoort er heel erg bij, het social uh, ja. media... Dus uh, je, moet er ook, ja, je moet er ook een beetje in meegaan. Yeah. Uh, en aan de andere kant zeg je... ja, maar je moet wel in de gaten houden... jij bepaalt wat je kind kijkt. En wat Hasna inderdaad zegt... dat dat steeds lastiger wordt met social media... om goed, goed in de gaten te houden wat je kind nou kijkt. Waarom wordt dat lastiger dan? Nou ja, omdat als je bijvoorbeeld wat zij zegt bij YouTube... Uh, jouw dochter een filmpje laat kijken van drie minuten... en dat wordt meteen eigenlijk daarna... Uh, uh, vervolgd door een ander filmpje, moet je dat natuurlijk nee. constant in de gaten houden. Terwijl als je een kind een boekje geeft, uh, ja. je weet wat erin staat. Ja, nou dat... ben ik technisch niet zo super onderlegd, maar volgens mm -hmm. mij zijn er allemaal van die uh, ouderlijk toezicht-apps tegenwoordig. waarin je echt zelf kan bepalen wat je kind aan het, aan het kijken is of wat ze mogen kijken. Je kan allemaal zoektermen eh, opgeven, als je bijvoorbeeld alleen maar, eh, ik noem maar wat, Dora de Explorer mag kijken, mm -hmm. dan kan je dat volgens mij gewoon intikken. Dat ja, maar nooit reclamevrij. Dat nooit reclamevrij. Helemaal niet op YouTube. Nee, natuurlijk. dat is zo. Maar goed, weet je, tussen Sesamstraat en het Dirkjournaal zit ook reclame. Mm -hmm. Ja. Ja, dus, ja, weet je, ontkom, ontkom, ja, je ontkomt er nooit aan als nee. dus je met je kind over de, achter in de auto over de snelweg rijdt... en je ziet die grote gele boog staan, dat is ook reclame. En dan wil je kind daar ook naartoe, weet je. Mm -hmm. Maar denk je niet dat het erger wordt? Denk je niet dat... Uh, um, ja, we worden natuurlijk steeds meer geprikkeld. Want het is niet uh, alleen het internet. Het is ook nog alles eromheen. Dus inderdaad die boekjes, de folders en alles eromheen. Dat is er ook nog. Ja, maar dat is, dat is van alle tijden. Alleen komen er nu meer kanalen bij. En op elk... elk Kanaal, wat er is om informatie tot je te brengen... zal op een gegeven moment advertenties komen. Ja, dus je vindt er aan de ene kant heel ouderwets... en aan de andere kant zeg je ja, maar het is van alle tijden. Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Mm -hmm. En heb Maar je... wat jij ook zegt... Ja. Uh, sorry, jij wat Nou ja, ik vroeg me af... Um, herken je jezelf erin... in wat Francisco of Hasna zegt over dat sporten... Weet je wel, dat je, heb je zelf uh, de behoefte om dingen te delen op social media... Oh. Uh, ja, ik heb, ik heb ook zo'n horloge uh, die, die alles bijhoudt in een app. En als je een rondje gaat rennen, dan zie je op je telefoon hoe hard je gerend hebt. Mm -hmm. En doe je dat, maar, hou je dat bij? Uh, ja, dat hou ik bij, ja. Om, uh, uh, daar hangt weer mijn, uh, mijn voedingsschema en dergelijke aan. vast Om te kunnen kijken wel, hoeveel calorieën ik heb verbrand en dergelijke. Mm -hmm. Maar ik ga daar op zo'n manier mee om, dat ik daarna wil kijken hoe, hoe ik heb gerend. En, en zij dus steekt het in alsof je uh, voor jezelf dan binnen vijf minuten een kilometer moet rennen. Dat mm -hmm. is natuurlijk totale onzin. Niemand verplicht jou om sneller te rennen dan dat je eigenlijk wil. Ja. En uh, maar heb jij, uh, gebruik je verder nog meer, meer social media? Ben jij iemand die regelmatig kijkt? Ja, maar dat komt ook omdat ik... Uh, ik ben zelfstandig ondernemer. En ik, uh, ik heb Facebook bijvoorbeeld ook wel echt nodig om reclame uh, te maken. Ja. Ja, dus voor jou dus, is het ook belangrijk uh, dat, je, dat je gezien wordt, inderdaad. Ja, ja mm -hmm. klopt. Ja. Heb je ja, meer werk laat door Facebook? We gaan tijd van zitten. Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, ik, ben, uh, ik, ik ben muzikant en als ik, uh, als ik echt moet spelen, dan, ja. uh, dan laat ik dat zien op Facebook. Mm -hmm. Met als gevolg dat, uh, dat iedereen uh, ziet dat ik, uh, dat ik goed in het werk zit en dat ik uh, blijkbaar veel gevraagd word. En dan staan en, de rijen uh, dik. En dan, dan rij je dit. Nou ja, en waar heb je, je nu wil gespeeld? Ik, niet trekken, maar ik heb nu in Rotterdam gespeeld. Oké, okay, en waar Rotterdam? In uh, de Vriendenlijn. En was het leuk? En, uh, heb je goed gespeeld? Ja, het is altijd leuk. Krijg je veel ja, likes op je optreden vanavond? <laughs> uh, ja, meestal wel. Ja. Oké, okay. en ga ja, je morgen weer hardlopen? Dat is wel de planning. Ja. Met mijn horloge en mijn app. Dat is niet voor, voor een muzikant, niet echt. Heel rock and roll, hè? Nee, erg hè. Maar ja, je moet wel een beetje gezond in je vel zitten. Dus anders hou je het gewoon niet vol. Nee. vind ik. Maar ja, ja he, toch gewoon veel energie. Dus... Hey he Robin, dank je wel voor het bellen. Geen dank. Graag gedaan en goede uitzending. Hoi, dank je wel. En aan de telefoon Fleur, goedenacht. Ja, goedenacht. Malou. Hoi. Um, oh ja, ik heb het uh, item gehoord en ik moet zeggen, er zijn twee programma's uh, in heel waarvoor ik s'nachts inschakel. Mm -hmm. uh, dat is jullie programma en dat is een ander programma. Mm -hmm. Maar ik zat me ook net als Robin te verbijten, maar meer om uh, het onderwerp. Uh, Over... dat... Ja. Ja. Van 0 tot 6, joh. Dat is, ik bedoel, dan gaat het over de ouders en niet zozeer over die kleuters. Mm -hmm. En ik heb bij zoiets, Hasna, jongen, gebruik je tijd nou met in Joopcafé om echt dingen aan te snijden... die, uh, die belangrijk zijn mm -hmm. uh, op dit moment. Mm -hmm. uh, ik vind het echt heel erg jammer. En ik zal de naam van die Belgische dame niet noemen... want daar ging het allemaal om. Dus jullie hebben nu al... haar, haar naam is nu al zo'n vier keer gevallen. Mm -hmm. En daarom is zij uh, op Instagram de, dat programma voor... Tussen 0 en 6 begonnen. Mm -hmm. Ik bedoel, dat, dat is waar het haar om ging. Ja, maar is dat zo? Ik denk ja. Eh. Uh... Ja, het is, is het erg? Iemand wil zichzelf promoten, in de picture komen... er geld aan verdienen. En het lukt. Mm. Ik, ik bedoel, ja, dat is verder... Uh, uh, da, uh, ik vind het fijn voor haar... maar niet als ik daarmee uh, geconfronteerd word. Uh, in Joopcafé mm. dan denk ik... Ja, kom op. Uh, er zijn echt uh, belangrijkere onderwerpen. En die radiotijd... Ja, mij, ik vind het kostbare... ...tijd en belangrijk, je gooit het deater in... Uh, ...om iets met uh, mensen te doen. En uh, ja, jammer. Als ik, mm -hmm. Kijk, ik, uh, bijvoorbeeld, vandaar, ik ben benieuwd wat Hasna bijvoorbeeld vindt... ...van uh, de toespraak die uh, Trump gegeven heeft. Mm -hmm. Met name, ja, er zat één onderwerp in dat ging echt door de ziel. Hij vergeleek de, de, bijvoorbeeld de migratie in Amerika... Uh, dan kwam hij met een, een snake-verhaal, een slangenverhaal, hmm. waarbij een, blijkbaar een witte Amerikaanse vindt een bevroren slang onderweg, ze neemt hem mee, retten. en dan bijt hij haar. En daarbij zei Trump: Ja, dat is de migrant die we, die we in Amerika toelaten en ons dan gewoon bijt terwijl wij hem redden. Nou, uh, en de, ik zou. Mocht. Hast na hier naar nou luisteren. Dat is ook hartstikke. Ik ben benieuwd wat jij hier nu van vindt. Mm -hmm. En en. Laat me daar iets over horen dan zo'n Belgische dame... Die, die een geslaagde actie heeft ondernomen. Want wij hebben het erover. En, en jullie ook. Ja, ik vind het persoonlijk wel heel interessant. Ik vind het heel interessant ja. om te zien ook... Nou ja, wat jij zegt, um, uh, het gaat om benoemen. Mensen willen graag genoemd worden. En hoe ver gaan ze daarin? Uh, ja. En nu hebben we het over een filmpje... wat van 0 tot 6 voor kinderen is bedoeld. Maar het gaat natuurlijk veel verder... Uh, op het internet, waar ligt de grens? Ik vind dat uh, okay. interessant om over te hebben. Ja. En straks, okay. het Joop Café bestaat altijd uit twee delen, hè Fleur? We gaan het straks hebben over, um, uh, uh, over stakingen. Vind je dat wel interessant? Okay. <laughs> nou, lest maar waarvoor je staakt. <laughs> <laughs> dat is natuurlijk naar aanleiding van de Transavia stakingen deze week. Oké, okay, okay. daar ga ik zeker naar luisteren. Maar nogmaals, ik snap het. Maar dat is de tijd waarin we leven. Mm -hmm. Je hoeft de stap naar beroemd en in de picture komen en je even laten zien. En blijkbaar hebben we, heeft de mensheid, een groot deel van de mensheid, daar behoefte aan. Mm -hmm. Blijkbaar. Yeah. Dat lukt. Sommigen weten hoe, hoe ze dat moeten doen, mm -hmm. en dan gaan ze oefeningen voor uh, 0 tot 6 maken. Yeah. Ja. En zij weet, ik, ik weet het, ze weet dat het daarover gesproken gaat worden. En dat is het doel. En als ze dat niet weet, is ze werkelijk, dan is ze zo dom als achterwerk van enzovoort. Mm -hmm. Enzovoort. Dan gaan we, gaan we naar muziek luisteren en dan gaan we zo meteen door naar een, een, een, een, nog een stuk van de podcast. Dus ik misschien spreek heel, ik je zo nog. Ik ga heel aandachtig luisteren. Dank je wel. <laughs> Dag Fleur. Doeg.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 Zeggen wat ik voel Dus zeg ik nu alvast Veel ik van je. Ik stap over die drempel heen, oog en oog met de tijd Misschien waren wij wel die familie die het iets te weinig zijn Ik voel het nog steeds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 Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel. dus zeg ik nu alvast wat. Veel ik van je Straks is het te laat. nummer Straks is het te laat van DigiDex. De laat van de radio. Met Malou Holshuizen. En zoals ik al zei, we gaan verder met het tweede deel van het Joop Café... waarin Hasna Elmaroudi en Francisco van Jolen het Algemeen Dagblad hebben opengeslagen. Zij storen zich enorm aan columniste Irene van den Berg. Dit is hoe het werkt. We gaan zo meteen luisteren naar het fragment. Het duurt ongeveer negen minuten en wil je reageren... of heb je vragen met betrekking op het fragment... dan mag je reageren via 0800-1121. En wellicht hebben we het er zo meteen samen over in de uitzending. Irene van den Berg analyseert iedere week... Ons Economisch gedrag in het algemeen dagblad. Deze week schreef ze over de stakende piloten bij Transavia. En ik citeer, natuurlijk mag je je laten horen als je door je baas slecht wordt behandeld. Het is alleen nogal asociaal om daar anderen mee te duperen. Francisco van Jolen en Hasna Elma die denken daar heel anders over. Je hoort hen in het Joopcafé en ik hoor jou zo meteen, misschien wel in de uitzending. Het Joopcafé. Ik las in het Algemene Dagblad, daar heb ik een abonnement op, dus zeg niet dat ik hem aan een man besje ben. Dus ik praat hier als abonnee en daar las ik een column van Irene van den Berg. En die ging over de staking van de piloten bij Transavia. Die begin van deze week het werk hebben neergelegd om hun IJsse kracht bij te zetten. En dan is de kop van het van, boven de kolom. Stakende piloten hebben lak aan mensen die hun salaris betalen. Ja, ja. Ik heb de kolom gelezen. Mooie kop. Ik heb het AD is wel vaker dat ik denk. Waar halen ze die columnisten vandaan want hoe, hoeveel domheid kun je hoeveel domheid kan je in de krant zetten? Er staat zij analyseert iedere week ons economisch gedrag valt je dat trouwens op bij het AD dat, ja. ze hebben geen columns maar ze hebben analyses je hebt uh, hoe weet die jong. Oh, oh, ja, nou, de... jong die kijkt geen tv maar die analyseert de tv ja ook zo hilarisch goddang en dan analyseert ze uh, bijvoorbeeld de Luizenmoeder, maar dat is weer een ander verhaal. En dan heeft ze daar een analyse van waarvan ik denk... je snapt gewoon niet waar je naar zit te kijken. Maar goed. Um... Ja, het, nee, niet nou goed. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor deze dame. Uh, ze analyseert misschien uh, wat ons economisch gedrag is... maar ze vergeet eventjes uh, waarom piloten uh, staken. Ja, waar deze staking trouwens om gaat, heb ik begrepen. Uh, de Transavia, het is gewoon een klassiek arbeidsconflict. Die piloten willen iets... Uh, om hun leven prettiger te maken. En die werkgever weigert daarin mee te gaan. En dat die, Ja, we willen natuurlijk allemaal dingen om ons leven prettiger te maken. Dit is geen idiote eis. Het gaat over. Zij hebben werkroosters. Uh, die, zijn, die worden voortdurend gewijzigd. Of die, daar hebben ze weinig controle over. Zodat ze. Ja, een heel onregelmatig leven leidt. Nou heeft de piloot natuurlijk altijd wel een redelijke. maar nodeloos onregelmatig. Zodat ze gewoon ja, te weinig, weinig thuis zijn en hun kinderen niet meer zien. Nou, dat lijkt me een hele legitieme eis. En het gekke is bovendien, je zou verwachten dat Irene van den Berg daarover schrijft. Maar dat doet ze dan op de een of andere manier. Bij de KLM, wat van hetzelfde bedrijf is, hebben ze een heel goed roostersysteem. Daar mogen namelijk piloten zelf hun rooster maken. Ja, dat heeft al een bepaalde beperkingen, Maar daar kan je zelf aangeven. Oké, okay, dan, dan, dan kan ik wel en dan, dan kan ik niet. Dat kan je heel goed overleggen bij de thuisfront. En daar wordt iedereen gelukkig van. Sterker nog, sinds ze dat hebben ingevoerd... is het ziekteverzuim gedaald. Want ja, op het moment dat je mensen meer controle geeft... over hun zeggenschap, over hun eigen werk... worden ze alleen maar gelukkiger. Gaan ze beter functioneren. Dit is een klassiek... Arbeidsconflict van een baas die wil bepalen wat er gebeurt. ongeacht of de werknemer daar gelukkig van wordt. Ja, en wat ik dan ook. wat me stoort aan haar um, analyse, zullen we het dan maar even noemen. Um, is dat ze doet alsof de stakers. Um, ja, het bedrijf. ja, hoe noem je dat? Ja. ja, het bedrijf. Ze schrijft ergens. het gaat er vooral om om mensen te pesten. Dus ze heeft het erover dat ze, ze zegt ook van. Uh, nou, ja. nee, niet alleen pesten, maar chanteren. Dat is als, het is alsof het gaat om een soort chantage van. Nou, wij gaan niet werken. En als wij, tenzij wij onze zin krijgen. Terwijl ze daarmee gewoon even vergeet wat, uh, wat al een hele tijd de, de gang van zaken is geweest. Namelijk werkomstandigheden die niet prettig zijn. Waar mensen niet mee, mee akkoord kunnen gaan of willen gaan. En. en, en um, dat ook een beetje wegzetten als... bijvoorbeeld over de, over de vakbonden zegt ze... ja, dat, die, die werken maar al te graag mee natuurlijk. Want ja, dan kunnen ze weer meer, meer zieltjes redden. Mens, als je echt een analyse wil maken van hoe het met de vakbonden gaat... en meer zieltjes redden, check dan de cijfers. Het gaat hartstikke slecht met de vakbonden. Zeker nog, vakbonden hebben een hekel aan staken. Want dat kost heel erg veel geld. Dus de meeste vakbonden... Dus ik kan je het wel even uitleggen. Want dat is misschien dat Irene van den Berg luistert. Vakbonden staken helemaal niet graag. Want dat kost heel erg veel geld. Dus stakingen voeren ze eigenlijk alleen maar uit. als Er twee dingen, er zijn maar twee redenen om een staking uit te voeren. Het personeel moet dat heel erg graag willen. Die moeten heel erg boos zijn. Die moeten, als ze dat namelijk niet hebben, dan krijg je een wilde staking. Dat, dat kan je ook nog hebben. Dat is ook niet goed. Of ze moeten zeker van overtuigd zijn dat ze gaan winnen. En dat je dus iets hebt, een situatie. Zo'n werkgever in dit geval vermoedelijk... die wil maar niet, die kan wel, maar die wil niet. En het is een raadsel waarom zo iemand niet wil... Waarschijnlijk omdat het voor de werkgever niet handig is. Nou, het is voor de werknemer ook niet handig. Dus staan ze kieten. Nou, dan is het een heel goed drukmiddel. Om. Te, je werkgever te overtuigen dat hij dat moet doen. Zij komt, het komt niet bij haar op om te zeggen, oh, misschien dat die Transavia gewoon wat toegevelijker moet zijn. Misschien moet de Transavia wat beter naar zijn werknemers moeten kijken. Dit komt niet daar weer op. Het gaat erom, want waar is ze boos om? Dat de Transavia-piloten staken in de vakantie. Ja, Irene van den Berg, waarom staken ik in de vakantie? Omdat mensen dan gaan vliegen. Ja, dat is wat je doet. Als u machtige hand het wil, dan staat het hele werk stil. Je probeert een staking als je staking hebt. Je doet geen stakingsactie die geen effect heeft. Het is een dreigingsmiddel wat heel sterk moet zijn. Je doet dat namelijk niet voor je lol. En het is ook niet zonder gevaar. Want je carrière gaat er niet op vooruit als je gaat lopen staken. Dus mensen doen dat op het moment dat ze weten zoveel mogelijk effect sorteren. Sterker nog, als ze zouden doen wat Irene van den Berg aanraadt, Namelijk bijvoorbeeld staken op momenten dat er weinig mensen zijn, dan gaat de staking toch geen nut meer? Waarom? Dat dan gaat de staking heel lang duren. Dan moeten ze weken en weken staken om hetzelfde effect te benaderen. Dus je moet zorgen, en namelijk, als zij zich dus slim zou zijn... dan zou ze moeten doen wat alle klanten van Transavia ook moeten doen. Klagen bij Transavia dat ze last hebben van de staking... en of Transavia-directie dat even wil gaan oplossen. Juist, inderdaad. En uh, nou, Een van de dingen die zij ook schrijft is... natuurlijk mag je je laten horen als je door je baas slecht wordt behandeld. Het is alleen nogal asociaal om daar anderen mee te duperen. Wanneer je werk... Erom draait, dat je anderen van plek A naar B brengt... en jij dus een servicegerichte baan hebt... dan is het logisch. Wat, wat moet je anders doen? Ik, ik, ik ben echt verbaasd. En ik ga het maar gewoon zeggen over de domheid van, van deze analyse. Het, ze, ze, kiest, ze heeft gewoon besloten, ik kies de kant van Transavia... omdat er mensen gedupeerd zijn. En ik vergeet dat al die uh, werknemers, dat al die piloten... al ontzettend lang gedupeerd zijn. Ja, dus dat is... Uh, en uh, ja, In een tijd hè, dat je ziet dat het gaat beter met de economie... het gaat met iedereen beter, behalve met werknemers. Nou, dus uh, Irene van den Berg, doe er eens wat aan. Verdiep je in dingen. Kom niet met oplossingen, want dat noemt ze dan creatief. Ja, die piloten die moeten gewoon hun partner meenemen. Ja, man. Ga even naar Schiphol, kijk hoe dat werkt. Hoe dat werkt als mensen in een vliegtuig willen. Hoe je dat gaat organiseren. Het... En verdiep je eens in de stakingsverleden. Wat mensen bereikt hebben. Februari is altijd de maand van de staking. De februari-staking. Toen werd het middel gebruikt om te voorkomen dat joden werden afgevoerd. Dat was een heel machtig middel. Staking is het enige wapen wat werknemers hebben. met ze dat collectief doen. Dus ik denk dat ze dat in deze heel goed hebben gedaan. En niemand vindt het leuk om te staken. Juist. Oké. Okay. Dit was Joopcafé, nummer 50. Hasna El um, Ik ga zeggen. Ik ga je missen bij Joop. En uh, ik hoop dat je mooie tijd tegemoet gaat bij NPO Radio 1. En dat ik er veel van zal gemerken dat je daar zit. Met allemaal geweldige programma's. En stiekem hoop ik ook dat je ook een beetje zal denken... was ik maar bij Joop gebleven. <lacht> ja, nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. <lacht> maar ik ga jullie wel enorm missen. Ja. Mist u ons nou ook? Mail gerustig naar redactie.joop.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week. Dat was Francisco van Jolen samen met Hasna Elmaroudi. En ze hadden het over de stakingen bij Transavia. De hele podcast kan je terugluisteren op joop.nl... op radio1.nl/de Nacht van de Radio. En uh, op iTunes kan je hem ook terugvinden. Overigens hebben wij, De Nacht van de Radio, dat zijn, uh, nou ja, Julius en ik eigenlijk, een Facebookpagina met maar liefst, hoeveel mensen vinden ons leuk? Weet je dat inmiddels? Of op dit moment zijn we op 37. 37 mensen vinden onze pagina leuk. En we krijgen er gemiddeld uh, drie uh, likes bij. Maar wij willen heel graag alle items uh, met jou delen, de luisteraar. Uh, en wij proberen zoveel mogelijk mooie dingen te maken. Er komen ook heel veel mooie nieuwe dingen aan. Dus nou ja, like onze Facebookpagina. En dan, uh, dan krijgen wij taart, toch? Dan sturen we taart op. Oké, dat heb jij dus nu gezegd. Dan stuurt jullie je taart op. 0801121. daarmee kan je meepraten. Over uiteraard het Joopcafé waar we het net over hadden. De stakingen. En aan de telefoon heb ik eventjes kijken. Wim, hi, goeienacht. Ja, goeienacht. Met mij. Ja, jullie hebben het net afgesloten, dat gedeelte over het maar ik... Als een reveal kant en misschien aan we zullen toevoegen dat het al zo lang duurt, het conflict. Het duurt al meer dan negen maanden. Dus ja. het is echt uh, en mm. het is ook. Uh, Nogal, ja, ik heb er een, een langdurig interview over gelezen. Dus het is echt mm -hmm. nogal uh, barnaar. Ja. Dus uh, dat ze nou, dat er een aantal mensen gedupeerd zijn. Ja, het is wel vervelend. Maar misschien moeten er, er allerlei reizigers uh, maar eens gaan protesteren. En solidariteit betuigen. En dan gaat het ook misschien wat sneller over. Hè? Ja, ik denk inderdaad dat uh, precies wat Francisco van Jolen zegt in het fragment. Dat als de reizigers... Uh, Klagen, wat ik me heel goed kan voorstellen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk als jij met je gezin op Schiphol staat. Uh, uh, een vakantie hebt gepland en dat kan niet doorgaan omdat er wordt gestaakt. Maar dat, uh -huh. dat natuurlijk, dat probleem ligt bij Transavia en niet bij de piloten. Ja, uiteindelijk wel. Tenminste, als je zegt. het is een. Uh, het is een onrechtvaardige zaak. dan is het de schuld van Transavia. Ja. Maar mensen, ja, oppervlakkig bezien uh, ja, als mensen ergens een. Uh ja als je er benadeeld wordt dan reageer je onmiddellijk als je het er met meer van weet. Dan, oh, Wim, uh... ik zou ook balen als een stekker als ik op uh, uh, op schiphol zou staan. Ik zou ook kwaad zijn op de hele wereld. Ja op het moment maar zo Op het ja, het niet... Heb jij wel gestaakt? Niet, het, is niet, het is niet zo dat het uh... <coughs> dat was van tevoren. Uh... Mm -hmm. Even kijken. hoor. Heb je wel eens gestaakt of geprotesteerd? Ik ook een achter op de radio. Ik heb de radio aan, maar ik loop er een beetje op mijn. Ja, die moet je, die moet je ook altijd even zachter zetten. Zet, je, zet oh, ja. hem maar even zachter. Oké, okay, doe ik. Hey, Hé, en Wim, heb je. Ja, gaan we even zachter zetten? Of bijna uit? Wim heeft een heel groot huis, hoor dat. je dat? Die loopt nu naar de radio. Wim woont in een villa, denk ik. Ik denk het ook. Ja, hè? Ja, daar is hij weer. Een groot huis Yo. heb jij, Wim? Eh? <laughs> een groot huis heb jij? Moest je zo ver lopen eh, naar de radio? Nee, het allemaal, ik, ik moet een smalle straatje zijn in elkaar, want het is hier uh, niet, niet zo groot. Ja, dat is het hem juist. Oh, oké. Okay. Dus, Hé hey, Wim, heb jij wel eens gestaakt of geprotesteerd? Ja, ik heb wel eens geprotesteerd. <laughs> mijn studententijd, dat is. Uh, ja, ik uh, uh, nog heel wat keren de straat op geweest tegen de Vietnam-oorlog. Mm -hmm. Mis je dat? De de Studentenstops en zo. Dus, uh, het is nu eerder een petitie online bekijken of uh, ondertekenen. En, en daar heb je dan je, je laten horen. Het is niet meer echt dat wij ons verzamelen en, uh, uh, en de straat op gaan, hè? Nee, het demonstreren is een beetje uit de laatste tijd. Ja. Zo, de laatste ja, eigenlijk al een hele tijd. Al twintig jaar, het is tegenwoordig weer hard werk. En, uh, ja. De, ja, je weet niet waar het vandaan komt soms. Zelf. Misschien die, ja... Mm -hmm. te vragen. Misschien zijn er nog wel redenen om te, om te protesteren... maar het is, ja, er is gewoon niets... Ik uh, denk dat er genoeg niets redenen aanwezig zijn. Zo. Ik weet niet, of het, het lijkt soms wel om het uit de lucht komt. vallen. Ja. In 1969 en heb begon je... het allemaal en op, op een gegeven moment hield dat weer op. Ja. Alweer de jaren tachtig. Heb je het idee gehad, uh, als je dan had geprotesteerd... en dan kwam je s'avonds thuis, had je dan het idee dat het, dat het had gewerkt? Nou, ik moest er zelf nog aan wennen om te protesteren, om de mm. straat op te gaan. Ik dat was nog niet, uh, dus ik wist nog niet zo zeker of ik dat uh, eigenlijk wel graag wilde. Maar ja, het, het was natuurlijk ook uh, een beetje de trend. Dat zal misschien wel gescheeld hebben. maar Ik ja. vond het, was, het was moeilijk om te protesteren. Dat, uh... Nou, mijn opa en oma vertellen altijd: mijn oom die ging toen, uh, die was nog heel jong. En die, die moest en zou ook mee protesteren uh, tegen Shell, was dat, geloof ik. En uh, oh, ja. dat liep toen helemaal uit de hand. Maar ja. Ja, hij deed hij, hij de ook alleen maar... Hij ging wel protesteren, uh, maar meer ook om, om, om daarbij te horen. En, en om, uh, uh, uh, uh, uh, toen is hij voor de camera, waar mijn op en oma die keken naar het nieuws... en die zagen toen uh, uh, uh, dat mijn oom uh, echt in elkaar werd geknuppeld door de ME. Die stond even net verkeerd... Op het verkeerde moment stond hij in de weg. hele lieve jongen was het toen nog. Um, dus die uh, vonden het nooit zo prettig als hun uh, kinderen gingen protesteren? De MA, nou, de, ja, me, nou, ik dacht dat uh, de, de politie is. Uh... Na 69 lang steeds bedadig geworden. Ik, weet, ik herinner me dat wij met onze demonstraties... hadden wij nog, ook nog een eigen orde dienst. En mm -hmm. de, de politie, daar praten wij gewoon mee. Die zaten op te, te paard. Er stonden hier die demonstraties. En het was toen uh, gaandeweg... dat was bijna een gemoedelijke bedoeling. Dus uh, ja. dat, dat, dat, dat is helemaal niet zo gek hoor. Dus er waren demonstraties waar ik graag in meeliep. Uh, tegen Vietnam, tegen die Vietnamen die, die zo vreselijk uit de hand dreigde te ja. lopen. En, uh, nee, dat uh, vond ik terecht allemaal. Dus, ja. Ja, ja, je moet alleen zorgen dat je dat je met je middelen, ja, de zaak in de hand houdt. Hè. Dus dat, het, dat er zeker discipline is, ook bij de arbeiders. Hé Wim, mm -hmm. hey, en ween, het, men, hoe het, zorg jij nu dat je wordt gehoord? <laughs> jullie bellen bijvoorbeeld. Ja, dat ja, vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja, ja. <laughs> en het werkt ook. Ja. <laughs> heb je Facebook? Hey, ik, heb een, ik heb nog een vraag over jullie uh, bij Julius in de uitzending. Hè? Ja. Is het iemand die in Hilversum heeft gewoond ook? Of? Want ik heb daar iemand gekend. Was, ik, ik, was helemaal... ik haal hem er even bij. Ja, ja. Ik, zit, ik zit mee te luisteren. Nee, Ik heb, ik heb helaas niet in Hilversum uh, gewoond. Ik ben er alleen, ik werk er alleen. Oh ja, nou, ik heb toch ooit iemand gekend. Maar nou, dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Het is niet zo ver voorkomen naam, nou, maar uh, oh, nee, Nou ja, goed, dan, uh, dan is het er niet aan de orde. Dus, uh, dan hebben jullie dan, elkaar uh, nooit eerder ontmoet. Maar uh, uh, zojuist aan de telefoon. Hey Wim, mag okay. ik je een hele fijne nacht wensen? Ja, ja, ja uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, en jullie ook. Jullie gaan morgen rond slapen, hè, om zes uur of zeven Zeker. Uur? Nou, ik denk dat wij, ja. wij zijn meestal rond uh, inderdaad half zes thuis. En dan, uh, dan gaan wij wel slapen, ja. Nou ja. Nou, ik s'nachts nachts werk, dan als ik altijd nog gauw in de krant. Want je lag dan in de bus. Oh, ja, nou <laughs> precies. Nou, ja, ik, okay. ik ga ook nog wel misschien wel even een glaasje wijn drinken, hoor, Als ik thuis kom. Doen ja, van... nou, doe dat. Het is geen slapenmetjes, zoals ze zeggen. Dus de wijn houdt <laughs> je wakker... dus dat je er niet gaat slapen. Dus. He, Wim, uh, ik leer zoveel. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Nou, oh, hoi. wie weet. Hè? Hoi. Hoi. Da Bedankt, hè. Ik Het stil van Portugal, The man. De nacht van de radio. Met Malou Holshuizen. Ja, nou, het is niet alleen de nacht van de radio, maar het is ook nog steeds de nacht van de Olympische Spelen. En we gaan naar Edwin Cornelissen in Zuid-Korea. Edwin, goeienacht. Ja, goede Ja, ik sta bij het uh, snowboarden, de parallelle reuzenslalom, Alpine snowboarden is dat. Een blauw en een rood parcours heb je. Daar moet je vanaf en dan zorgen dat je bij de beste hoort. Dat je om de medailles mee gaat doen. Uh, daar deed de Nederlandse aan mee. Michelle Dekker. En ik praat bewust in de verleden tijd. Want ze ligt er inmiddels uit. En dat gebeurt dan al in de kwalificatieronde. Waarin het nog om de tijden gaat. Je moest je bij de top 16 weten te plaatsen. Dan kwam je in een knock-out fase terecht. En dan uh, wordt er weer een heel ander toernooi. Maar die knock-out knock fase heeft ze dus, dus niet gered. Ze werd uiteindelijk e Eén plek tekort dus. Op nota bene 170. Van een seconde. Ongelooflijk. Op 100ste de knock-out-fase gemist. Dat was toch wel echt heel erg zuur voor Michelle Dekker. Je kan natuurlijk als verzachtende omstandigheden aanvoeren dat die reuze parallelslalom niet haar specialiteit is. Zij is gespecialiseerd in de parallelslalom. Die is korter. Dat komt omdat ze veel traint op van die indoorbanen. Maar ja, dat is geen Olympisch onderdeel. Dus je moet het dan toch op deze laten zien. En dat lukte dan net niet. Op 100ste eruit. Erg zuur voor haar. Ze baalde als een stekker. Ze zei: Ja, ik heb er alles aan gedaan wat ik kon. Ik kan mezelf ook eigenlijk niks verwijten. Want 100ste, ja, kan net zo goed iemand anders kunnen zijn. En wat het nog eens extra zuur maakt voor haar... is dat het een uitgerekende trainingsgenootje Patricia Koemer is... die haar van de 16e plaats verstoot. Dus uh, het mocht niet zo zijn vandaag voor Michelle Dekker. Na twee runs, kwalificatieruns, zit haar toernooi erop. Oh, wat sneu. 100ste. Heftig. Ja, Edwin Cornelissen uit Zuid-Korea. <laughs> <laughs> Dank je wel.